De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij werkzaamheden bij Muiden-Oost 4 kilometer, bijna 10 minuten vertraging. Op de A9, van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knoop het Raasdorp, 3 kilometer. En verderop, bij knoop het Velsen, 2 kilometer. De oorzaak daar is een aanrijding. De vertraging inmiddels meer dan 20 minuten. Het verkeer kan er alleen langs over de vluchtstrook. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop het Rotterpolderplein 3 kilometer. En op de N201 uit Horen richting Hilversum bij Loenen 4 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 You De plaat van Spargo is het even na twee uur geworden. Wij zeggen zoveel een hele goede middag. En welkom bij CFM, je eigen lokale radio vanuit Zof. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Head up to the sky. Ja, en dan kijk ik tegenover mij en dan zie ik geen Albert Jan. Waar is Albertan dan? Oh, ik weet het. Hij is de boot ingegaan. Hij is de boot ingegaan. Oh, oh, Arme arm, Albert Jan. Nou, met nou, deze nou. wind. Goedemiddag Dolly. Oh, maar Albert Jan heeft zeemansbenen. Goedemiddag. Ja Robert. zeker. Nou, ik heb hem ja. gezien, hoor. In zijn pakkie. Dus, uh, ja, hij stond wat gewend. Dat ziet er he? helemaal goed uit. Ja, die heeft al zeembenen. Ja, echt wel, zeker echt wel. wel. Sportgoedjes ja. eronder. Helemaal ja, goed. Ja, ja, We gaan ook uh, vandaag eens even kijken hoe het met hem gaat, hè. Gaan we even kijken of hij nog uh, aanspreekbaar is? Ja, hij is bij zijn uh, ja. heel. Dus... Ja, ja, ja, ja.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 Maar goed, uh, al met al en tussendoor hebben we natuurlijk uh, een, een nieuwtje links en een nieuwtje rechts. En uh, jij hebt natuurlijk, uh, ik zag je wel slepen met die zware koffer naar boven. Ja, goed, ik muziek heb weer uh, voldoende bij me. Dus, Kijk eens aan. Uh, bij Kijk deze aan. over twee platen gaan we naar het circuit. Naar Willem van deze En een van die twee platen is Bailar, Elvis Crespo. Mami, yo sé que te va Mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, mami. En bijlar, een Lekkere zonnige plaatsen op de zaterdagmiddag bij CFM. En het zonnetje schijnt I in Zandvoort. Ik was schier op kritieke vrouwen en starten conversations. All my friends are turning green. You're the magician, are sick. Het gaat eigenlijk ook helemaal nooit vervelen. Hè? Yo, de zing van Fitzjoy Joy en Riptide. TFM Race Radio, Pit Report. Ja, het is uh, kwart over twee en ja, voor de eerste keer vandaag schakelen dus we live over naar het CQ Park Zandvoort. Naar Willem van Dezen. Want Willem, jij bent het hele weekend bij de Zandvoort Masters. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja. ja, dit weekend op het uh, Park Park Zandvoort uh, ADAC uh, Masters. And, uh,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 Want ja, een van de redenen waarom niet al die teams hier zijn is dat... A, ah, wordt er hier uh, op zo'n Zandvoort met de gereden met een andere merk ...als dat ze het hele seizoen rijden. Ja, dat is een hele omschakeling uh, voor rijder, voor team, qua afstelling, voor de auto's en dergelijke. En niet te vergeten ook het budget, uh, een zo'n raceweekend uh, qua Formule 3...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 Conor die Filippi met uh, Christian Mies. Die rijden in een Audi R8. En derde werd daar in die race, daar uh, moet ik even kijken: Robert Renhouwer en Martin Rachingen. Die eveneens in een Porsche 911 GT3R uh, onderweg zijn. Man van de race, of eigenlijk team van de race, maar toch wel het team van uh, Jaap van Lagen... Die samenrijdt met de Oostenrijker uh, Norbert Siedler. Die rijdt in een Lamborghini. Vanmorgen met de kwalificatie ging het niet goed met In de eerste ronde werd uh, Zietler afgetikt in de kwalificatie door een overgedeelnemer. Dat impliceerde uh, dat zij als 24ste start moesten gaan. En uiteindelijk zijn ze toch voor finish op een keurige achtste plaats. Dus als ze morgen de uh, kwalificatie wel uh, goed uh, is er alle kans voor uh, ja, vandaag of morgen wat verder naar voren en misschien wel op het podium te zijn? Dank wel, Willem, uh, voor dit moment. Je blijft het hele weekend uh, de races voor ons volgen en straks verderop in dit programma komen we bij je terug.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 Dat was onze zuidenbuur Milo en zijn heet Houding at the Moon. Is even wachten op Dolly. Dolly, Dolly. Ben je er al? Ach, ik heb het hier zo druk. Ja, ja, je oh, rentje rot, hè. Kilo's vliegen eraf. Je rentje rot. <laughs> www.cfm-live.nl <laughs> om mee te kijken. Rennen de Dolly door de studio. Dat Geweldig. <laughs> Dolly, het zijn Nieuws in het kort.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 wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Je geeft hoop. hoop Eens even kijken als ik dat landen. ene schuifje open ga doen, of we dan blip, blip, blip horen. Of dat het er wel goed gaat. Je weet het niet, hè? Oh, oh. Albert-Jan. Goedemiddag. Hey, goedemiddag Albert-Jan.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 Alleen het, het, het wordt 5 tot 6 graden al, uh, 5 tot 6, 6 uh, meter per seconde. Dus het waren behoorlijke hoge golven daar. Kijk, eerst door de branding heen, dus dat daar aan toe. Maar dan, daarna denk je, nou dan wordt het nou wat rustiger. Ja? Maar nee, er stond dus een hele strakke wind. Pupu. Maar er was ja. wel of morgen eerst werkoverleg gehad. Ja. En uh, er waren twee boten van de uh, watersportvereniging Zandvoort. De een ging mee met de lucht- en duinenrace.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 Tijdens, tijdens de briefing waren er nog drie, ja, okay. toen, waren er nog, toen waren er nog twee. Tien kleine negentjes. Uh, maar ja, die, die, die wind was dermate sterk, dat uh, in onderling overleg met de windsurfers naast ons uh, uh, in, in zee, van jongens, zullen we dit maar niet doen. Want er stonden vier manjes gepland. Dus die eerste die is uh, niet eens begonnen, om het zo maar eens te zeggen, want het boeit veel te hard. Dus uh, wij hebben uh, alles weer keurig opgeruimd, de bodem oh. weer, weer schoongespoten. Yeah. Maar goed, nu, uh, nu zijn de eerste, de eerste katamarans die zijn binnen, maar het waait dermate hard. Vijf tot zes, wellicht met windstolen tot zeven. Het is wel heel spectaculair om te zien. Ja. Yeah.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 Nou, omdat het, omdat het niet trokken met deze windkracht. En, is dat, uh, is dat te zwaar is... of is dat uh, te eng? Uh... Nee, nou gewoon uit voorzorg. Voorzorg. Bedoel, uh, je, je kan je aanvaarden aan, aan varen, maar dan oh, deed je okay. nog verder van huis. Ja, dus uh, maar ook door de sterke stroming, ja. je denkt van de watersportvereniging, nou dan ga je richting Noordwijk, ja. maar, maar de reddingsboot, niet de reddingsboot, maar de reddingsboot een auto, grote grote four wheel drive, ja. die moest helemaal rechtsaf richting Zandvoort om de gestrande katamaran weer op te halen. Dus, die, ja, ja. Ze, hebben, dus ze hebben niet uh, alleen te maken met de sterke zuidwestenwind, maar ook nog eens een keer met de stroming. Dus het is voor een aantal... Uh, ...niet mogelijk gebleken om, uh, om door te zeilen naar uh, de Dremweiland, of naar de, naar de Boeien moet ik zeggen. Ja. Dus uh, langzaam maar zeker komen ze nu binnen getruppeld. Maar wat gaan die dingen hard zeggen? Het is een schitterend schouwspel. Ja, ja want... is, uh, is de route nog uh, aangepast vanwege de harde wind of niet? Nee, nee de route is hetzelfde gebleven. Het is dus gewoon, laten we zeggen, in een rechte lijn uh, richting Katwijk. Daarna een beetje, ja, ik zeg het even heel simpel, rechtsaf...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 Zeil met uh, de Maranzeilreest. Ja. Maar uh, omdat de watersportvereniging 50 jaar bestaat.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 Ik kijk Rob even ja, aan, helemaal ik denk duidelijk, niet uh, dat hij gaat morgen, ofwel? Nee, nou? nee, nee, nee, nee ga ik zit niet? in de studio jij natuurlijk. Jij zit weer in de studio, ach joh, Herm, nee, jij hebt toch mo ook niks aan je leven? Hè? Morgen ga ik, ga ik weer aan het werk. En morgen en, ben jij uh, ook in de studio? Ja, ja hij is ook ja. weer aan het werk dan. Oh, dan. Zal ik dan morgen de zee op gaan om jullie te vertellen? Ga jij morgen de zee op? en uh, Is, Ro <laughs> is rodes toevallig al in de studio? Ik denk dat we hadden we nog, was een verrassing. Ja, zeg even oh. gedacht tegen albert Jan. Oh ja, nee, zeg ze, is in, de ze is in de studio hoor, zeg albert Zeg even gedag. Ja, ja, ja. Het is toch al verraden nu dus. Uh. Ja. Hallo Albert. Hey. Hey. Hey. Wat leuk dat je er bent, joh. Ja, ja. Nog wel, nog wel. Oh, oh, oh. Ja, helaas, helaas, ik moest werken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. hard zware, werken. Zware, zware hard werken, hard het, werken. Is, het is een vergeven, maar, ja. zware baan en nog voor niks ook, in pijt. Nee, ja, niet te geloven. Amatjang, dankjewel, hè. En veel Dank. plezier daarop. Doei, Amatjang, nog. Doei, doei. Ja, en volgens mij komt het allemaal door uh, de gast van vanmiddag in de studio. Hart in de Heer, scheetje meneetje. Zegt uh, ja, de ventilatoren die moeten aangezet worden hoor. Tjonga, jonga, jonga, jonga. Ik krijg er een blosje van. Ja, ja, ja, ja. Van de warmte. Ja. Zo, dat was uh, Nelly. En Hart in de Heer, ja, onze gast van vanmiddag...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 Nee, oké, okay, maar wat hebben wij daar nou aan? Ja, nou, nou, nou, nou. nou. zie je, Mooi, je mooie, meer. mooie foto's op Facebook. Oh en ja, mijn... dat is ook wel weer leuk natuurlijk. Ja, toch? Nee, ja, maar goed. Ik hou we gun, je wel de We gunnen het je ook van harte hoor. <laughs> ja, zeker wel. Want, dames en heren, waar hebben we het over, luisteraars? We hebben het over Kati. Uh,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 Zo ja, mooi. Ja, ja, is ja het is mooi. Zo, kijk een ander vruist gewoon naar Haarlem of uh, hoog uit Amsterdam of iets, weet je wel. Maar. Ja, meteen goed aanpakken. Of van de zee naar de bos. Nee, nou, de Seychelles. En ja, ik een, heb een ik prachtige, altijd Prachtige gezegd. naam ook, dat eiland. Ja, het eiland is Felicité. Zo. Mooi hè? Ja. En het resort heet Zeelpassion. Zeeltepassie. Jeetje. Ja, ze ja. past ook echt wel bij mij hè.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 En ik zag vacatures, ik denk weet je wat, ik uh, haal m n, m n cv, uh, het stof van mijn cv af. En ik had al twaalf jaar niet gesolliciteerd natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. En U ik solliciteer dat? en ik word geweldig. Uh, ik krijg een mail van uh, een gesprek en een uh, hele leuke bazin. En als ze nog jonger is, dan is mijn hartstikke leuke meid. Ik zeg, ik wil jou 1 september hebben. Oh, oh, oh, oh. oh. En denk je ja, natuurlijk. Hoot tot de botel. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Op stel en sprong moest je natuurlijk nu van alles wel gaan regelen.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 En uh, ja, het, het ziet er goed uit. Ik heb echt, uh, als het doorgaat met die twee... dan ben ik echt heel gelukkig, heel blij. En uh, dan is het de kwestie van alles uh, administratief goed regelen. En dat, uh, ja. ja, dat heeft wel meer tijd nodig. Je het goed ja, dat snap ik. Dat ik begrijp. wil niet uh, daar niet zitten uh... en hier nog dingen te regelen hebben. Ik nee. wil echt gewoon alles Helemaal goed...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 Ja. Uh, mijn spullen sla ik op. Dus Sandfoort blijft voor mij in mijn thuis. Oh, gelukkig. Nou, ja. oh, kijk, kijk. kijk, kijk. Ik, zie, ja. Ja. ik zie Rob al met een zakdoekje langs zijn voorhoofd gaan. <laughs> oh, gelukkig. Helemaal blij. Dank je wel. Ja, nee, uh, heeft mijn hart gestolen. En ik, ja. ik, uh, ik heb hier gewoon mijn plek. Ik heb hier zo mooi, fijn geluk. Ik ga niet weg omdat ik niet heel happy ben. Hè. Dus ik ga nee, op een hoogte. Ja, ja, ja. En omdat ik gewoon qua werk gewoon zoveel kansen nu krijg. Veel meer ja. dan ik eigenlijk hier kan doen. Nee, je zou gek zijn als je en het niet liggen. Daarom. Ja.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 Ja. Het biedt wel zoveel mogelijkheden dat ik denk van... Mwah, mwah. Helemaal het, niet klinkt, het klinkt goed hè, Ja, ja Het klinkt ik ben goed. Een beetje Hebben ze daar wel een lokaal ja, radio oh, ik ben ook Ja. Hebben ze daar een lokaal radio <lacht> Daar moest ik net ook aan denken. Daar gaan we ja, mee hè, Ja, we. we Ik wel. Ja, ja, kan... als, ze, als ze op een of andere manier een afgekeurde oude opoe... Uh, <lacht> kunnen plaatsen in een, <lacht> <in> een personeelsverstand. Ja. <lacht>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 Oh mijn god, oh mijn god. Nou ja, je weet nooit ik hoe het ik heel loopt. zandvoort op, weet ja, je wel? Ja, ja, ja, ja, leuk. <laughs> en dan laat je al die windmolens slopen. Ja, ja, precies. Die eventueel precies, die geplaatst worden we gaan worden. Met, zo is het. We maken maken gewoon een happy, shiny people community ja, van. Ja, ja, ja, ja. Nou, we moeten een beetje gaan afronden trouwens. Ja, ja ik ja, zie het. is wel we gezellig, gaan, gaan, maar, kijken maar, naar de ja, gaan op naar het nieuwste weer. Nou... Maar, maar, maar, ja. Maar, ja, ja, ja, we ja. gaan natuurlijk afscheid nemen van Cathy. Nu eventjes symbolisch, want je bent hier nog wel een paar weken. ik ben nog drie weken. Ja, ja.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 Allemaal inzoomen, mensen. <laughs> ja, want net zo groot als het eiland is ook het cadeautje. Ah. Ja, die is leuk. Jee. <laughs> I like this? Kijk. Ja, die is leuk. Ja, je krijgt zo'n hele dikke Voordat knuffel. de koelkast. Die, ga die gaat een ereplaatsje krijgen. Echt leuk. <laughs> Mooi. Super, nou. dank jullie wel. Ja, Jij ook, bedankt. We wensen je een heel... Veel mooi stoel op het uh, nieuwe eiland. Felicité in de Seychelles. Dankjewel. Je kunt, al, ja. altijd, je kunt altijd nog bellen. Hè, dat ik uh, live ja. in de studio vanuit de Seychelles. Kijk. Hè? Ja, dat gaan we een live slag, doen. Ja. Even hey, ja. horen hoe is het, hoe het weer daar is. Daar? Ja. En, of ze, en of ze al een studio gehuurd heeft voor ons. Ja, dus heel is, goed. Ja. Voor de gasten. <laughs> <laughs> nou, Cathy. Je was ook bekend vanwege de muziek. Hè? Nou, als laatste gaan we dan nog een plaatje van je draaien. Spiek nou! Oh, down. wat leuk. Wat leuk. Ja, leuk. Ja, hè. De speciale uitvoering dit trouwens. Komt weer aan.